Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen in Ter Apel worden te slecht verzorgd, dat zeggen inspectiediensten... die gingen kijken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het is er vies en er is geen begeleiding voor de meer dan 200 kinderen die daar alleen zijn. Er is veel slecht geregeld bij het aanmeldcentrum. De afgelopen tijd moesten honderden mensen buitenslapen... en ook vannacht dreigt dat te gebeuren, verslaggever Christian Pauwen. Ook in het noorden trekken buien over inmiddels en dus merk je dus dat het ook echt nat en vervelender aan het worden is. Een stuk kouder ook. Er zijn grote tenten opgetuigd, maar die zijn open aan de zijkant. En je, merkt, je ziet dus ook dat de asielzoekers proberen met doeken en kleden provisorische een soort beschutting te creëren. In Zoutkamp, helemaal aan de andere kant van Groningen, is een tijdelijk asielzoekerscentrum neergezet. Volgens het kabinet is er genoeg ruimte en hoeven mensen niet meer buiten te slapen. In Bossenhoofd in Brabant hebben honderden mensen afscheid genomen van de slachtoffers van het ongeluk in Oud-Gastel. Bij dat Ongeluk vorige week kwamen twee vrouwen en twee kinderen om het leven. Een man van 27 zit vanwege het ongeval vast. Twee Amsterdamse drillrappers die vorig jaar 100 uur taakstraf kregen voor gewelddadige videoclips zijn toch vrijgesproken. De rappers lieten in een van hun clips nep vuurwapens zien en ze maakten gebaren alsof ze iemands nek doorsneden. De rechter heeft in hoger beroep besloten dat de acties toch niet ernstig genoeg zijn voor een taakstraf. En Charles heeft vanavond zijn eerste toespraak als Britse koning gehouden. Hij stond vooral stil bij het overlijden van zijn moeder Elizabeth. To my darling mama, as you begin your last great journey, to join my dear late papa, I want simply to say this. Thank you. Na meer dan 70 jaar een koningin aan het hoofd van het land moeten de Britten wel even wennen aan Charles. I don't think he's the favorite royal in the UK. I mean, I think a lot of us would rather maybe will but that's not our choice and I'm sure maybe he'll do a great job but uh, I think it's just getting used to never yeah never can't can't imagine a, a king really I think it'll be a tough job for him and the new prime minister I mean there's a lot of change just this week a new prime minister and a new king in one week is tremendous change for any country right Het weer afentoe regen vanavond van '8 naar 14 morgen ook regen en een gaat of twintig. CFM Verkeersupdate, Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A10 bij Amsterdam-Geuzeveld. Richting de Koentunnel zijn er drie rijstroken dicht en het kost je ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. CSM. Met nu, Ziet. Okay. Mm -hmm. uh -huh. Even though it feels right, take a little hide. It's, the beat. it's a bourgeois rabbit, um, get the bush rabbit, get the bush rabbit, um, It's the bush rabbit, It's the bush rabbit, um, get the bush rabbit, get the bush rabbit, um, get the bush rabbit, get the bush rabbit, get the bush the bush might the the the the the bourgeois beat. the bourgeois beat. Uh, the bourgeois beat. the bourgeois beat. Uh, the bourgeois beat. Thank yeah. you.